Schattenwacht moet met het nws journaal Het Russische Hoge Rechtshof heeft de Jehova's getuigen verboden. Volgens de hoogste rechter is de religieuze beweging een extremistische secte. De 395 plaatselijke afdelingen in Rusland moeten worden gesloten en alle bezittingen van de organisatie worden in beslag genomen. De rechter deed zijn uitspraak na een besluit van het Russische ministerie van Justitie om het nationale hoofdkwartier van de Jehova's bij Sint Petersburg te sluiten. De financiële ruimte in de formatieonderhandelingen is kleiner dan eerder gedacht. Informateur Schippers zegt dat de missionair minister Dijsselbloem een aantal financiële tegenvallers heeft aangekondigd. Maar ze benadrukt dat er door een begrotingsoverschot wel ruimte is om te investeren. De onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan na de meivakantie verder. Het Openbaar Ministerie wil dat voormalig rochdale Hubert Mullenkamp meer dan 2 miljoen euro betaalt aan de staat. Volgens het OM gaat het om geld dat Mullenkamp heeft verkregen door het plegen van strafbare feiten. De oud-topman van de Amsterdamse woningcoöperatie werd door zijn luxe levensstijl ook wel de zonnekoning en de Maserati-man genoemd. Vorige maand werd hij in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en drie maanden voor witwassen en corruptie. 17 bekende kledingmerken en winkelketens wereldwijd beloven meer openheid over de fabrieken waar ze hun spullen laten maken. Daaronder zijn CNA, H&M, Nike en Esprit. Bekende namen als Primark, Mango en Hugo Boss weigeren nog altijd informatie te geven. Vakbonden en mensenrechtenorganisaties vroegen 72 bedrijven opening van zaken te geven om misstanden in de fabrieken op te kunnen sporen. Het weer vanavond in het noorden en westen al wat meer bewolking. Vannacht overal meer bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog. De temperatuur daalt naar 2 tot 9 graden. Morgen wolken, soms wat zon en in de middag kans op een enkele bui. Het is dan 12 tot 16 graden. Dit was het nw -journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Alternative FM. Dat was een hele bekende band uh, voor ons dan. Want, uh, welkom bij deze alternatieve film. Geen live muziek uh, vandaag. Want uh, het is uh, toch al veel met, met nieuw materiaal. En dit was er een van Palmsy. Want daar heb ik het over. De bekende band uh, voor ons dan. You're far too cool for me. En dat uh, is van een, uh, een EP die zij uh, sinds deze week hebben uitgebracht. Lost in a cardboard box. Welkom dus. Uh, wel ook weer dank aan Thomas de Jong. Hij is er weer eventjes. Uh, drukke weken gehad. Zal vast een zeker wat te maken hebben met uh, de nodige proefwerkweken. Want daar heeft hij wel uh, enige mee te maken. Deze tilmars. Uh, goed, uh, welkom vanavond. We hebben natuurlijk uh, een waslijstje liggen aan nieuw materiaal. Het ineens uh, komt er een stortvloed. De uh, Cosmic Carnaval was bekend. Gaan we vanavond uh, wat uh, meedoen. Half Halfheid van Holster. Ook hij is uh, weer uh, actief. Heeft een nieuwe single. Hey, uh, die heet niet Hey You. Uh, dat, dat is een andere nieuwe single. Uh, die single die, uh, van Roel Half Halfheid heet To My Soul. Hey You is van Nausicaa. Ja, wie kent ze nog? Ooit hier geweest. Ik meen in 2011 of 12 dat ze hier uh, zijn geweest. Nee, sterker nog, het is later... Uh, ze zijn uh, toen, toen, toen wij hier in uh, de nieuwe studio uh, betraden. Toen zijn ze geweest, in, ik denk in 2013, 2014, die kant uit. Uh, toen zijn ze geweest, maar ze hebben een nieuwe single. Uh, Maggie Brown heeft een uh, nieuwe single, is bezig met een nieuwe EP. Uh, Hail to the Rain heette uh, dat ding. En, ja ja, ze zijn ook weer terug. De indie band, de Aspen Gems uit Zwolle. Ook zij hebben een uh, nieuwe EP. Silent Closure hebben ze uh, vandaag uh, erop gezet uh, bij... Bandcamp. En die kom ik dan tegen. En ik denk, ja, daar gaan we dan ook wat mee doen. Dus dat zijn zo'n beetje de ingrediënten van deze alternative femme. En natuurlijk zitten er nog allerlei andere leuke dingetjes in. Zoals gezegd, gisteravond hebben ze dus de aftrappen gegeven van First Flowers. Het nieuwe album van The Cosmo Carnival. Eigenlijk hebben ze niet echt meer dat checkje nodig. Maar goed, ze blijven toch een band die tot de verbeelding spreekt. En dit is er een van de tracks die je op uh, terug kunt vinden. At Dawn. From the bottle, one shot at a time, so slow and unforgiving. She turns water into wine. Watching the old lady bursting into tears. Well, I might have just become the man that she had feared. I said it's time for me to leave. You know I need to get things clear. Please know I love your mama and there is no need for fear. Mr. Moonshine, come over here. Please whisper in my ear. And tell me stories Of good and bad Mr. Moonshine Please fill my head Well maybe I'm a sinner And it might be strange to you But Lord I swear care about everything you do if I were you I'd stay away when I get back in town before things get ugly oh my lord I swear I'll hunt you down Mr. Moonshine come over here I'll please whisper in my ear Fill my head Creatief is hij wel, deze Corvin Sylvester We kennen hem van CC Grant, onder andere en Crowd Jane. Daar uh, speelt hij ook in mee. Zijn uh, andere bands uit Rotterdam. C.C. Grant. Daar hebben we wel wat uh, materiaal van gedraaid. Maar uh, nu is uh, Corvin zelf bezig met uh, materiaal te maken. En Dit was één van de twee tracks die hij mij uh, van de week heeft uh, toegestuurd. En ik moet je zeggen, Blues was het eerste wat ik zei. Mr. Moonshine hoorde je daarvoor. Straks in het uh, tweede uur hoor je... Uh, een andere track, Two Million Ways. En ik uh, moet even nog wat recht zetten, want uh, Maggie Brown gaat een compleet album uitbrengen. En dat uh, zeg ik er dan ook maar bij. Per 1 juli gaat dat uh, gebeuren. En dat album dat heet Another Place. En wij hebben al uh, die single uh, vooruit uh, gekregen. Hail to the Rain, die ga je straks horen. En ja, die zullen we dus hier uh, laten horen. Uh, wat... Uh, Waar, uh, ik moet even kijken waar dat uh, precies uh, gaat plaatsvinden. Juist, de nieuwe Anita in Amsterdam. Dat is op 1 juli. Duurt nogal eventjes, maar uh, voordat, voordat je het weet is het al zover. En dan, uh, dan weet je het al. Overigens, de Cosme Carnival hoorde je ervoor. Uh, het, het nummer dat heet Ed Don. Um, mocht je nu uh, denken van... Ja, ik heb het gemist in Paradiso. Geen nood, want ze komen 11 mei naar het Patronaat in Haarlem. Dus... Dan weet je dat in ieder geval ook uh, 11 mei uh, zal uh, een deel van de First Flowers ook weer te horen zijn. Dan in het eigen patronaat in Haarlem. Ik ga ervan uit dat het uh, voorlopig even de, de kleine zaal is. Ik zou maar, je weet het maar nooit. Straks uh, krijg ik ook weer een mail van Menno Timmerman. Nee, het is de grote zaal. Maar goed, dat moet uh, <laughs> ik kan wel weer uh, afwachten. Ik geloof dat we een beetje ook voor de industrie bezig zijn hier. Maar dat maakt niet uit. Um, we hebben deze al een, een tijdje op onze playlist staan. En dat is... Ja, hij blijft leuk. Verliener en staakt. Rode wangen, lippen getuid. Rijden we, rijden we, rijden we. Steeds maar rechtdoor. Steeds maar rechtdoor. Van uh, de Aspen Games en dat komt weer van een EP die ze nog niet zo lang hebben uitgebracht. Silent Closure. Daarvoor hoorden we Feline met staakt. We kregen een, uh, leuke, we kregen een leuke bericht van, uh, van de band uh, dat uh, we sinds ja, uh, het uitbrengen van die single. Uh, dat die elke week gewoon in dit programma zit. En daar uh, gaan we nog vrolijk mee verder. Dus, eh, mensen die eh, Veline een warm hart moeten dragen... die weten dus waar ze moeten zijn hier bij ons... bij alternatieve FM. En als het een beetje mee zit... dan hopen we natuurlijk ook het nieuwe materiaal... wel eh, binnenkort eh, hier binnen te krijgen. Meer materiaal, want ik ga ervan uit... dat eh, het niet bij deze single blijft. Eh, de Espen Games zijn al wat langer bezig. We, eh, we kennen de band al eh, sinds nou, 2012-2013... en... Eh, ik zeg het nogmaals, het zijn de editors van de laaglanden. Maar goed, zij hebben er toch een duidelijk uig en geluid aan gegeven. Bovendien zullen die jongens ook binnenkort weer te zien zijn in, op verschillende plekken in het land. Um, zo ook een instore optreden bij uh, Wims Muziekwinkel. Ik dat dat dat het wel, wel staat. Dat moet, moet ik even kijken wat ik... Ik zeg het nu maar gewoon uh, eventjes uh, uit, uit mijn hoofd. Ja, muziekkelder moet ik erbij uh, zeggen. En dat zit in Doetinchem. Daar hebben ze een, uh, een optreden staan. Uh, dat is op uh, 29 april. Dat is dus over een goede week. En dan hebben we uiteindelijk... Uh, dat ze ook bij Vrijdingsfestival over Rijssel... Dan zullen ze bij Park de Wezenlanden te zien zijn. Om 11 uur. En dan op 12 mei, een week later... In Eetcafé Staten in Utrecht. Daar zullen ze ook gaan aantreffen. Dus... De Zwolse band is weer actief. En dat uh, heeft allemaal weer te maken met, dat, uh, met die EP Silent Closure. Dat uh, eventjes uh, gezegd hebbende. Overblue heet het uh, de EP van Banner. Die gaat morgen verschijnen. En wij hebben al een tijdje, nou een tijdje sinds vorige week hebben we de single. En die gaan we dus nu weer draaien. Hier het Haal. by the world behind your eyes they were Surrounds me, I'm still so petrified. We're smiting, we're talking. I act like I'm just fine. Still, you around me like a creature in a night. And Was hem moeten hem even heel erg mooi eruit uh, laten gaan. Um, heel erg uh, leuk is dat uh, dit via... Uh, even uh, opmerkelijk uh, uh, kijken bij de Facebook-profiel uh, van Danielle van Doorden. Daar kwam ik dit tegen. Dit uh, fantastische werk van Susanne Sonders, zo heet zij. Creature in the Night. En uh, daar heeft ze een uh, clip uh, bij gemaakt. En die is deze week online gekomen. Ook um, de single Kun Je Krijgen. En bovendien heeft ze een eigen Facebookpagina. Dus wat dat er gaat, helemaal goed. Eh, waar komt zij vandaan? Deze Suzanne Sanders. Dat is ook altijd wel heel erg aardig. Uh, ze doet aan zingen, uh, acteren, uh, schrijven. Natuurlijk ook met de uh, gitaar een beetje uh, spelen. Dat zijn zo'n beetje de voornamelijke bezigheden van, uh, van deze dame. En uh, ja, we zullen dat uh, zien binnenkort zullen we toch wel wat uh, meer van haar gaan horen. Want dat is wel uh, de bedoeling. Uh, het vormt allemaal uh, voor een uh, albumrelease die uh, gaat komen. En die wordt gepresenteerd op 28 mei in uh, Theater Valhalla. Het is een hele leuke theater, want nou ja, de kantine van Theater Valhalla. Daar ben ik dan geweest. En dat album heet My Stories. Uh, daarvoor hoorde je trouwens een uh, hele mooie van uh, Banner. En dat uh, wordt de EP, die wordt uh, morgen gepresenteerd. Dat nummer dat uh, die EP heet overigens uh, Overblue. En de single die heet Haal. Dus dat weet je dan ook weer. Um, dan toegekomen aan dat uh, verhaal van Maggie Brown. Ik zeg, zeg het nogmaals. Uh, de single die hebben ze al uh, min of meer... Uh, nou ja, ik denk de afgelopen week hebben ze hem een uh, gier gegeven. Uh, ik gedachte dat hij vorige week echt... Uh, ja via een aantal kanalen te beluisteren is en te koop is. Dus dat, dat sowieso, het, dat, dat nummer dat zei ik dus al, heel to the rain. En dat vormt dus de opmaat naar een album wat gaat komen op 1 juli. En dat album dat heet Another Place. Eh, jongens waren toch zo, zo brutaal van... nou, ik ga ze gewoon mailen, die jongens van Alternative of Him, en dan komen ze bij mij uit... Ja, hoewel, uh, de info daar... Uh, kijkt Marcus ook wel een beetje in mee? Of, uh, of uh, is dat, uh, is dat uh, toch wel een beetje van... Uh, ja, je kijkt wel, maar uh, je laat het dan toch wel ja, over naar mij. ik hou die mailbox wel een klein beetje in de gaten. Ja, ja, ja. Maar uh, uiteindelijk uh, is het, uh, is laat het, uh, is ik dat, uh, dat uh, weer bij jou. <laughs> ja, want Op Mark... het moment dat ze zeggen, wij komen spelen en we nemen mee... We nemen mee. Dan komen Marcus. Dan ja, ze, ja, ja dan, dan, dan, dan komen ze bij Marcus uit. Dus, dat is een beetje onze werkwijze. Uh, ze komen eerst dus bij. Dat is een beetje. hoe noemen we dat ook alweer? Uh, Eén ingangsprincipe. Het is ja, altijd uh, bij jou als voorman. Het <laughs> is het voorwerk. Uh, en dan komt Marcus met een, met een enorme bloedgang uit, uh, uit Amsterdam Zuidoost... in zijn upje, uh, hier deze kant op, om yes. uh, de boel in elkaar te zetten. Het laatste uh, live-optreden was van vorige week met de Soundabout. Die zitten erover gezien hoor, vanavond. Dus dat komt helemaal goed. Uh, maar nu eerst uh, dus wat ik zei. Hail to the rain van Maggie Brown. En dit is hem dus. Monica met Longshot. Uh, nou, ze zit er volgens mij net als Veline er bijna elke week in. Uh, ook nu weer Longshot dus. En uh, ja, of er ook uh, hier een nieuw werk. Het zal ongetwijfeld komen, maar deze single die loopt al een tijdje. Longshot. Uh, ik denk wel een week of vijf, zes uh, dat hij al uh, op uh, de lijst uh, staat om gespeeld te worden. Daarvoor dus Hail to the Rain uh, van uh, een album van Maggie Brown. Wat uh, binnenkort uh, gaat verschijnen op 1 juli. Zal dat uh, zijn licht gaan zien? Another place, uit uh, dat album. Ik heb het nu uh, behoorlijk wat uh, gezegd. Die jongens die zo heel erg blij met mij zijn, denk ik. Maar goed, uh, dan was er nog, uh, nog iemand. Ik zei al aan het begin van dit uur: dat uh, Tim Korn. Ja, die is hier ooit geweest samen met Edita Karskoska van, uh, uh, van Nausicaa. Dat moet geweest zijn ergens in 2013. En uh, ja, toen hebben ze hier een uh, aantal nummers uh, gespeeld. En die zei, ja, we hebben ook weer een nieuwe clip en een nieuwe single. Ik heb hem afgeluisterd en hij is ongelooflijk lekker. Ik ga hem hier laten horen. Dat is wel de moeite waard hoor. I'm a fool. Thank God, I'm tied to. zal hem er nog een beetje onderdoor lopen, want we draaien er nog heen. Dat is Daniela van Doorn met Leave Me Alone, Never Cry Wolf van Actors and Liars. Het eerste album van Alaska, het vlaggenschip van dat eerste album. Ik zei al, dit hoor je tot aan 9 uur. Dus Danielle van Doorn met Leave Me Alone.